Jij maar, mijn deur voorbij gegaan Duizenden beloften heb je mij gedaan Heel mijn levenspad zou over rozen gaan Maar ook die beloften hield je toch maar slecht Steeds kwam ik met mijn voeten in de dorens te rijden. Deur voorbij gegaan. En weer voor.